Betondroom. Er liggen schoenen daar, ochtends in de stad. Er ligt een grijze broek. Er liggen tassen daar, op een hoop met een hoofd en een trui opgetrokken tot de kin en de knieën. Er liggen kleren daar, weggegooid daar in een hoekje. Of nee, het zijn geen kleren slechts, het is een vrouw voor scholen voor de nacht.